7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Japan gaat uit van gesmolten staven. Opstandelingen Libië claimen Sirte. En GroenLinks wil referendum bouw In de Japanse kerncentrale van Fukushima zijn de afgelopen dagen. waarschijnlijk splijtstofstaven gedeeltelijk gesmolten. Dat heeft de regering bekendgemaakt. De gedeeltelijke meltdown zou in de reactor 2 zijn geweest.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 Eerder deze maand werd het gebied getroffen door een beving met een kracht van 9 op de schaal van Richter. Een dodental van die beving en de daaropvolgende tsunami ligt boven de 10.000. In Libië claimen de opstandelingen dat ze de stad Sirte hebben veroverd. Er is nog geen onafhankelijke bron die de val van het Gaddafi-bolwerk kan bevestigen. De afgelopen dagen werd al gevochten rond Sirte en gisteravond voerden geallieerde vliegtuigen aanvallen uit op de stad. Ook vertrokken aanhangers van Gaddafi uit Sirte.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 Turkije is een belangrijke NAVO-lidstaat en wilde tot voor kort niet dat de NAVO het commando zou krijgen over de militaire acties tegen Libië. Toch gingen de 28 NAVO-landen er gisteren mee akkoord dat het bondgenootschap de leiding overneemt van de Verenigde Staten. Burgers moeten zich via een referendum kunnen uitspreken over de bouw van een nieuwe kerncentrale in ons land. Het wil GroenLinks dat een initiatiefwet heeft opgesteld die een volksraadpleging verplicht voordat de overheid een vergunning afgeeft. GroenLinks noemt het bouwen van een nieuwe kerncentrale een ingrijpend en omstreden besluit waar we lang aan vastzitten. VVD en CDA hebben zich in het regeerakkoord uitgesproken voor nieuwe kerncentrales. De bouw zou in 2015 kunnen beginnen. Twee energiebedrijven hebben aangegeven interesse te hebben. Het is nog niet duidelijk of de initiatiefwet voor een referendum bij de bouw van een kerncentrale op een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen. In veel landen ligt kernenergie onder vuur door de nucleaire crisis in Japan. In Duitsland zijn de deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg... uitgelopen op een historische nederlaag voor de CDU. De partij van bondskanselier Merkel verdwijnt na 58 jaar... waarschijnlijk uit de regering van de grote deelstaat. Volgens voorlopige uitslagen kreeg de CDU 39 procent van de stemmen... de Groene 24 procent en de sociaaldemocratische democratische SPD 23 procent. De CDU verloor onder meer vanwege de nucleaire crisis in Japan. Veel Duitsers stemden op de Groene omdat die kerncentrales willen sluiten... De Groenen willen samen met de SPD een nieuwe regering vormen in Baden-Württemberg. Waarschijnlijk krijgt een Duitse deelstaat nu voor het eerst een groene minister-president. In rijnland palts werd ook gestemd. Daar is de SPD zijn absolute meerderheid kwijtgeraakt. Dan moet de partij een coalitie vormen met de Groenen. Het aantal vluchtelingen dat asiel aanvraagt in een westers land blijft dalen. De VN-vluchtelingenorganisatie zegt dat het aantal asielzoekers in tien jaar tijd... met bijna de helft is gedaald, naar zo'n 360.000.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 De UMP van president Sarkozy blijft steken op 20 En het extreemrechtse Front National behaalde met de nieuwe leider Marine Le Pen ruim 11 Ze noemt het een spectaculaire uitslag die laat zien dat het volk het beleid van Sarkozy afwijst. De uitslag kan de toon zetten voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Al is de uitslag vertekend door de lage opkomst. Weer helder en koud, alleen in het oosten vriest het een paar graden. Vanochtend trekken vanuit het noorden wolkenvelden binnen en dan verdwijnt de zon. Vanmiddag breekt die zon weer door. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer en is het ook zonnig aan de B verkeersinformatie met een dikke 30 kilometer aan files. Dat is ongeveer de helft van wat er normaal gesproken op dit tijdstip zou moeten staan. Het lijkt erop dat er veel mensen nog moeten wennen aan de zomertijd en daarom wat later de deur uit gaan. Er staat maar één file die echt opvalt. Dat is de A27 Gorcum Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Hooipolder. 7 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.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 op een buitengewoon efficiënte wijze. Ook benieuwd naar de meerwaarde van afval voor uw organisatie? Kijk dan op vanGansenwinkel.com. Van Gansenwinkelgroep. Van Gansenwinkel afval bestaat niet. Het Rode Kruis helpt Japan. Help ook. Giro 6868. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen... Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. In Japan is waarschijnlijk gebeurd waarvoor al langer werd gevreesd... ...splijtstofstaven zijn gesmolten in reactor 2. Zometeen meer en... Bye, bye, get dirty. ...de opstandelingen veroveren steeds meer belangrijke steden in Libië. Ja, het zit ze mee op dit moment, althans zo lijkt het. Dit weekend rukten de opstandelingen een flink eind op naar het westen. Ze nemen plaatsen in die door troepen van Gaddafi zijn verlaten. Zo zou Gaddafi's bolwerk Sirte inmiddels ook in handen van de opstandelingen zijn. En terwijl in Libië wordt gevochten, op de grond zijn de 28 NAVO-landen er gisteravond, na heel lang praten, eindelijk toch uitgekomen. De NAVO neemt de leiding over van alle militaire operaties rond Libië. Tot nu toe zorgde de NAVO voor handhaving van het vliegverbod en het wapenembargo. Gaan we over praten met onze correspondent in Brussel, Paul Snijder. Paul, wat betekent nou de uitbreiding van de taken concreet? Nou ja, concreet betekent dat dat dus naast dat wapenembargo die no-fly-zone nu ook wat is gaan heten, de no-drive-zone overnemen. Dat betekent dat ze op de grond het militair materieel van Gaddafi aanvallen... als die bedreigend is voor, uh, voor de burgerbevolking. Ze dus betekenen betekent dat de NAVO nu militair in deze operatie zit. Nou, dat staat ze in wezen natuurlijk al, want de acties werden uitgevoerd door NAVO-landen. Maar ook nu politiek de volledige verantwoordelijkheid draagt. Alle 28 lidstaten van, de, uh, van het NAVO-bondgenootschap... beslissen mee over de uitvoering van deze oorlog... Het belangrijkste uh, gegeven daarbij is dat de Amerikanen uh, nu de mogelijkheid hebben... om een kleinere rol in de operatie te gaan spelen... maar toch via de band van de NAVO een vinger aan de pols te houden. Het is allemaal niet voor vandaag. Het zal zeker een dag of drie duren voordat de NAVO feitelijk dat commando op zich kan nemen. Maar nog altijd dus vanuit de lucht, Paul, niet aan de grond? Paul, aan de grond. Nou, <coughs> we vanuit de lucht naar de grond toe. Dus geen troepen op de grond. Mm -hmm. Maar ze zullen blijven bombarderen uh, op opstellingen van Gaddafi. Het dus is de vraag van... Dat zeggen van want... AV uitvoeren, Daarin staat de burgerbevolking beschermd moet worden... tegen de agressie van Gaddafi. Maar wat betekent dat in de praktijk? Kan je dan ook munitiedepots aanvallen? Kan je dan ook commandocentra aan aanvallen? Of mag je alleen maar wapens aanvallen die schieten op de burgerbevolking? <coughs> wat wat nu, nu in wezen gebeurt. Maar die coalitie gaat een stapje verder. Die valt ook munitiedepots aan. Nou, Het is te bezien hoe uh, zeg maar de NAVO-commando dit interpreteert. En een hele grote vraag is... wat gaat uh, de NAVO-troepen doen als die opstandelingen oprukken naar Tripoli? Er is een bloedbad te voorzien van de opstandelingen tegen de Gaddafi-aanhangers. Ja, gaan ze dan de Gaddafi-aanhangers beschermen tegen de opstandelingen? Ja, dat zijn vragen die uh, beantwoord moeten worden door de NAVO... maar waar niemand precies weet wat daarbij gaat gebeuren. Ja, En nog een stapje verder. Wat moet er gebeuren als Gaddafi wel opstapt of wordt afgezet? Uh, is daar helemaal niet over gesproken? Nou ja, iedereen gaat ervan uit dat het een welkom bijproduct zou zijn... als door die militaire actie er een eind komt aan het regime van Gaddafi. Maar de vraag van... wat? Die ligt natuurlijk groot op, misschien stopt de opstand. Misschien wordt het land in tweeën gedeeld. Met wie gaan we dan praten? Welke vertegenwoordigers van de opstandelingen kunnen we dan serieus nemen... om de toekomst van Libië te bespreken? Dat weet eigenlijk niemand precies. Niemand weet precies wie er nu eigenlijk achter die opstand zit. Nou ja, dat is een zaak die, die morgen uitgebreid besproken zal worden... op een conferentie in, in Londen. Daar komt zeg maar, de hele politieke top van de wereld bij Een beetje onder leiding van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... Hillary Clinton. Daar zal de EU bij zijn. Er zal de NAVO bij zijn, uh, Turkije zal er prominent bij zijn... maar ook de Arabische Liga en de Afrikaanse Unie. En die gaan ze vragen, uh, de vraag stellen van hoe nu verder met deze militaire operatie... en veel belangrijker, hoe nu politiek verder met Libië. Wat is de toekomst van het land en hoe gaan we er in de wereld mee om? Paul Snijder, onze correspondent in Brussel... over het NAVO-besluit van gisteravond en over de toekomst van Libië. En wij gaan door naar Japan. Want de splijtstofstaven in de Japanse kerncentrale Fukushima 1... zijn waarschijnlijk gedeeltelijk gesmolten. Het zou gaan om een gedeeltelijke meltdown in reactor 2 van Fukushima. Wij gaan naar Wim Turkenburg, een van onze vaste deskundigen... van de Universiteit van Utrecht. Meneer Turkenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Werd al langer gevreesd voor een meltdown in reactor 2. Hoe ernstig is de situatie? Hoe oordeelt u die nu? Ja. Eh uh...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 tot een verdere meltdown hebben kunnen leiden. Dus helemaal helder is het niet wanneer het heeft plaatsgevonden, maar het betekent wel dat er dus heel veel radioactieve stof in het water zit van de reactorkern zelf. Dat lekt ook uh, in een turbinehuis nu op de vloer. En daar vinden ze een concentratie van reactieve stoffen... honderdduizend uh, keer meer dan wat er normaal in dat uh, reactorwater zit. Ja, het verklaart meneer Tuggerburg wel de berichten van de afgelopen dagen... Hè, en die steeds wisselende uh, stralingsniveaus, soms met hele hoge pieken. Ja... Uh... Nou, dat is dat, dat, dat, dat, uh, niet helemaal wat u nu zegt. Uh, dat kwam vooral, denk ik, doordat de splijtstofstaven openbarsten die in het koelbad uh, uh, lagen. Waardoor er heel veel cesium naar buiten kwam. Maar omdat we ook heel veel jodium uh, meten, moet dat haast uit de reactorkern zelf uh, komen. Dus die reactorkernen uh, zijn lek. Uh, dat gaat voor een deel met de stoom mee naar buiten. Maar uh, ja, het blijkt dus nu ook in dat water te zitten uh, wat in de turbine op de vloer staat en wat een stralingsbelasting geeft van 1 sievert per uur, we hebben nog nooit zulke hoge getallen gehoord, dus dat is uh, als je daar zeg maar een paar uur in verblijft dan, uh, ja, dan is de kans op, op doodgaan zeg maar is groot, dus dit is een uitermate zorgelijke situatie. En ja. Het is niet alleen bij reactor 2, maar ook bij reactor 1 en 3 waar hoge niveaus worden gemeten van 400 millisievert per uur, dus dat is heel heel hoog. En gaat dat, uh, die meltdown, hè, gaat dat door? Nou, daar was men dus gisteren even bang voor, omdat men dacht in het water ook een, een ja, dat is misschien iets te technisch, maar ik ga toch even vertellen, jodium 134 gevonden te hebben. Dat is een isotope in een hele korte halfwaardetijd. En als je dat nu dus nog in hoge concentraties in het water meet, dat betekent dat, dat het net moet zijn geproduceerd. En dat zou dus betekenen dat ongecontroleerd het kernspleidingsproces in reactor 2 uh, door zou zijn gegaan. Okay, yeah. Maar later werden die berichten weer roepen. De metingen bleken niet te deugen, werd gezegd. Uh, maar helemaal helder is het verhaal daarover nog niet. Dus, uh, en ook van de AEA-zijde, het atoomagentschap in Wenen, is gezegd dat het eigenlijk ook niet goed bekend is. of zowel in de, in de koelbaden als in de kernen van de reactor. zeg maar alles netjes onder water staat. Hm. Dus dat zou inderdaad toe kunnen leiden dat er nog steeds smelting plaatsvindt. en misschien ook uh, wel eens een keer uh, ongecontroleerde kernsplijting. Ja, is ook al duidelijk of er plutonium vrij is gekomen? Daar uh, is iedereen zeer benieuwd naar. En, uh, gisteren heeft TEPCO aangekondigd dat men bodemmonsters heeft genomen in de omgeving. Dat laat men onderzoeken. En men hoopt over een paar dagen daarmee naar buiten te komen... Uh, of daar inderdaad plutonium in de omgeving is, is gevonden. Dat zou natuurlijk heel ernstig zijn. Dat betekent dat er inderdaad ook vaste massa... die heel moeilijk te verspreiden is vanuit de kern... maar toch naar buiten zou zijn gekomen. Ja. Uh, maar daar hebben we nog geen, geen, geen harde getallen over. Wim Turkenburg van de Universiteit Utrecht, atoomfysicus. Hartelijk dank voor uw analyse. Meer over deze kerncentrale en over de gegevens die naar buiten komen, hoort u zo dadelijk. Zeker na acht uur gaan we daarover verder. Ja, en Het gevaar voor straling in de omgeving van de kerncentrale in Fukushima is natuurlijk nog niet voorbij. Daarom zijn nog altijd duizenden mensen geëvacueerd. Ook in Tokio worden mensen opgevangen. Onder andere in het Saitama Super Arena. Het is een grote stadion. Onze verslaggever Roel Paul is daar. Vertel eens Roel, wat zie jij om je heen? Een uh, gebouw een beetje vergelijkbaar met de Amsterdam Arena. Een groot uh, sportpaleis dat ook voor culturele dingen wordt gebruikt. En ja, dat heeft een structuur die je wel kent. Een uh, grote hal om binnen te komen en dan galerijen... waar je normaal gesproken uh, naar binnen loopt om je plekje uh, op de tribune te vinden. Onderweg nog even een hotdogje haalt en zo. Maar nu liggen daar allemaal mensen te slapen, zitten te eten. Uh, die galerijen zijn echt helemaal volgebouwd met, je zou kunnen zeggen, hokjes... Afge, afgezet met kartonnen dozen, uh, op de grond liggen dekens en daar wonen mensen dan op. Het zijn uh, in totaal 2500 mensen die uit de regio van Fukushima zijn overgebracht naar uh, Tokio, uh, omdat, omdat het uh, te gevaarlijk was om te blijven zitten waar ze zaten. Ik heb iemand gesproken die op 5 kilometer afstand van uh, de kerncentrale woonde, dus uh, dan wil je wel weg. Ja. Roel, uh, kun je inschatten hoe het leven daar is in zo'n stadion? Uh, ja, dat is een beetje, beetje een dubbel verhaal. Aan de ene kant zie je dat de mensen heel goed worden verzorgd. Uh, elke ochtend melden zich honderden vrijwilligers van wie het merendeel weer naar huis moet worden gestuurd, want het zijn er gewoon te veel. Uh, er is uh, van een heleboel dingen genoeg, eten, drinken en dat soort dingen. Sommige dingen die zijn er uh, tekort, bijvoorbeeld ondergoed hoorde ik vandaag en dat is natuurlijk heel erg lastig. Maar wat vooral ontbreekt is natuurlijk privacy. Mensen zitten hier op elkaar gepakt. En als ze geluk hebben, dan uh, zijn ze mensen tegengekomen uit hun eigen dorp. En zoeken ze een beetje steun aan elkaar. Maar het kan ook zijn dat je uh, twee weken moet bivakkeren... naast mensen die je helemaal niet kent. En misschien ook helemaal niet wil kennen onder deze omstandigheden. Ja, En dat zijn mensen die allemaal van huis en haard verdreven zijn in feite... Hè? door die problemen in Fukushima. Wat, wat vertellen ze jou? Uh, ze vertellen me... Nou, best een uh, angstaanjagende verhalen. Uh, mensen die in de haast moesten vertrokken uit het dorp waar ze waren. Ze waren aan het werk of de kinderen zaten op school. De ouders waren thuis. En iedereen als een haas het, het gebied uit. Uh, als je en eenmaal in veiligheid moet je dan op zoek gaan naar de mensen die je daar hebt achtergelaten, of van wie je denkt of weet dat ze ook zijn gevlucht, maar die je niet zo gauw kunt vinden. Ik heb hier een vrouw gesproken die drie dagen op zoek is geweest naar haar eigen ouders, dus dat zijn drie zeer angstige dagen geweest voor deze vrouw. Heftig daar. Roel Paul, vanuit het stadion de Saitama Super Arena, waar dus mensen vanuit Fukushima naartoe zijn gegaan om daar voorlopig te blijven, in afwachting van wat komen gaat er in dat gebied. Je hoort het net al van Wim Turkenburg, de signalen daar zijn nog steeds niet in, uh, niet in orde, niet goed. Dus uh, wij gaan daar later meer aandacht aan besteden. En in Rusland vriest het nog, maar het is wel uh, zomertijd. Die is inmiddels ingevoerd en dat is voor altijd. Waarom? Hoort u zo. Eerst naar Dennis mooi? Hoe is het met de ochtendspits, Dennis? Nou, we lopen nog steeds achter op schema. Er staat zo Zoals 50... je dacht al, hè? Ja, er staat nu 50 kilometer aan files. Dus over het algemeen nog alleen maar de dagelijkse files op een tweetal plekken na, want daar zijn ongelukken gebeurd. A1 Hengelo-Apeldoorn, daar staat het vast tussen Deventer en Twello. Over twee Kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. En op de A27 naar Breda. Tussen Nieuwendijk en knopend Hooipolder. 9 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de linkerrijstok dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, dan kunt u waarschijnlijk niet in één keer doorrijden naar Almere. Joris van der Kerkhof kon dat vanochtend vroeg wel. Eh, want ik neem aan dat de weg vrij was voor jou, Joris. Ja, de weg was vrij, maar wat wel opvalt als je over de A6 rijdt... is dat het toch best druk is zo, zo okay. soms vroeg, even uh, voorzessen. En uh, ja, nu uh, zie je nog steeds wel auto, o, auto's rijden. Maar hier, in het uh, meest noordelijke deel van Almere, uh, ontstaat de file niet. Die file staat uh, zo'n beetje als je al uh, in Noord-Holland bent. Hè? Da dan ontstaat de file. Nou, de file ontstaat uh, bij Almere stad al. En dan is het toch nog zo'n uh, goede 12 kilometer uh, naar de Hollandse brug... Uh, en dan kom je pas in Noord-Holland. Dus het is echt uh, lang stilstaan. Toon van Dijk van de PVV. Uh, vandaag komt er uh, een uitslag uh, naar buiten. 1200 uh, of 2000 uh, mensen uit Almere zijn ondervraagd over hoe groot uh, de, de stad moet worden. Uh, u zegt, uh, die moet niet groter worden als er aan die wegen uh, uh, niks gebeurt. Zijn er nog andere dingen als we hier zo door, door Almere buiten lopen... waarvan u zegt, van, nou ja, dat kan ook wel eens aangepast? Nou, nee, op zich zijn de voorzieningen in de, in de woonbuurten perfect in orde. Uh, maar wat opvalt als je hier in Almere buiten rondloopt... is het uh, gigantische aantal uh, woningen dat uh, te koop staat. Mijn ja, uh, bordje is weggehaald, hè? Ja, ja, mijn bordje is weg, ja. Maar u hebt het niet echt verkocht. Uh, er, komen, er komt familie in wonen, maar boven u staat ook nog te koop. Uh, veel in de stille verkoop, denk ik. Ja, ja, en uh, er wordt ontzettend veel verhuurd. Uh, er, er, nou ja, er wordt veel gebouwd in uh, Almere. Dus uh, wat je ook ziet is dat er veel verhuurd wordt aan uh, Oost-Europese uh, mensen uit de bouw. En die uh, veroorzaken overlast? Nou ja, er, er zijn wel klachten uh, uh, van bewoners, uh, met name hier in Almere buiten... over uh, inderdaad overlast van, uh, van Polen en andere Oost-Europeanen. Die, uh, die slapen nu nog? En, nou ja, meestal zijn ze vroeg op, maar ze zijn dan vroeg thuis. En dan, uh, ja, dan uh, wil er wel eens een biertje gedronken worden. Na negen uh, spreken we u weer. Maar dan in Almere Poort. Waar u nieuwe huis bouwt. En ondertussen naar uh, het centrum van Almere. Gaan we eens even op die hoge toren staan. Hoe de stad eruit ziet en hoe die eruit gaat zien. Misschien. Dank u wel. Goed. Later meer dus van Joris van der Kerkhof. Het is 10 uh, minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Gaat het hebben over Justin Bieber. Het idool van, nou volgens mij is een beetje elk tienermeisje op dit moment... trad gisteravond op in een uitverkocht Ahoy in Rotterdam. Het is uh, de eerste keer dat dit tieneridool in Nederland was. Heel veel kinderen en dan vooral meisjes zijn fan van deze 17-jarige jongen. De Amerikaanse tienerster Justin Bieber is ongekend populair. De clip van zijn nummer Baby is op YouTube maar liefst 500 miljoen keer bekeken. Het was dan ook geen verrassing dat het concert in Ahoy binnen drie kwartier was uitverkocht. Binnen gisteravond vooral meiden. Oh, dat is zo leuk! De meesten kwamen niet alleen omdat hun held zo mooi kan zingen. Hij kan gewoon supergoed dansen en heel goed zingen. En hij is ook nog eens heel knap, dus hij kan gewoon alles. Ja, hij kan muziek, cool. piano spelen, hockey, alles. Hij kan echt alles. Het concert was voor de jonge fans wel wat aan de prijs. Gelukkig bood menig ouder een helpende hand. Deze heeft 96 per Overdreven, maar. Hij hebben met een, een glimlach, een knipoof en een baddoek van Justin Bieber. De fans hebben er even op moeten wachten om Bieber in levende lijven te zien. Tweeënhalf jaar geleden brak Bieber door en nu pas kwam hij naar Nederland. Dankjewel. En moet je nou morgen ook naar school? Nee. Niet zeggen! Ja, ze moet naar school. Nee, ik weet niet, niet naar school. Nou ja, wanneer en of Justin Bieber nog eens naar Nederland komt, dat is niet helemaal bekend. U hoorde een klein verslagje van dat concert gisteravond in een uitverkocht Ahoy in Rotterdam. Goed, dan naar Rusland, want het vriest nog altijd in Moskou. En toch zijn ook de Russen dit weekend overgegaan op de zomertijd. En tegelijk voor het laatst, want president Medvedev heeft de wintertijd maar helemaal afgeschaft, Constateerde ook correspondent Kiesha Hekster. Er waren speciaal wat toeristen op afgekomen om te zien hoe de klokken van het Kremlin vannacht handmatig voor het laatst vooruit werden gezet. Volgens president Medvedev zijn Russen de tweejaarlijkse veranderingen in de tijd zat, omdat ze ziektes en stress veroorzaken en hun bioritme verstoren. Oog voor dieren heeft hij ook. Want afschaffing van de wintertijd is volgens hem belangrijk voor koeien en andere dieren... die niet snappen dat de tijd steeds verandert. De meeste Russen steunen hun president. Langer licht in de winter ziet bijna iedereen als een voordeel. Het betekent wel dat het in Moskou in de winter straks pas om tien uur ochtends licht wordt... en dat het tijdsverschil met Nederland van twee naar drie uur gaat. En je kunt de wintertijd wel afschaffen... Maar dat betekent helaas niet dat het altijd zomer is. Want ook nu vriest het in Moskou nog 7 graden. Dit weekend met flinke sneeuwbuien. Tegenstanders van afschaffing van de wintertijd zijn er natuurlijk ook. Het gaat nauwelijks verschil maken, zegt deze dokter. Want donker is het in de winter toch. Veel Russen ondergaan de veranderingen in de tijd gelaten. Vaak hoorde ik de laatste dagen het volgende grapje. President Medvedev, groot iPhone-fan, vraagt aan zijn adviseurs... Wie weet hoe je op mijn telefoon de zomertijd naar wintertijd verandert? De president kijkt om zich heen. Stilte. Niemand? Oké, okay. dan regel ik het zelf wel even. Kisha Hekster. De, de zomertijd in Rusland. Definitief, ze schaffen het nooit meer af. Servië en de NAVO. Dat blijft een wat problematische combinatie. Zeker nu er bommen vallen op Libië. Dat brengt slechte herinneringen naar boven. Twaalf jaar geleden, tijdens de Kosovo-oorlog... was Servië namelijk zelf het doelwit. Vertelt correspondent David-Jan Godfra. In maar weinig landen in de wereld is de weerstand... tegen de bombardementen op Libië zo groot als in Servië. Net als Libië nu kreeg dit land precies 12 jaar geleden... te maken met de ongekende vuurkracht van de NAVO. Drie maanden lang viel er toen een regen aan vliegtuigbommen... en kruisraketten uit de lucht en er was geen kruid tegen gewassen. Dat herinneren ze zich hier nog maar al te goed. Ik denk dat ik als president van het land namens de hele bevolking spreekt als ik zeg... dat ik me grote zorgen maak over de burgerslachtoffers. Dat zei president Borestadis vorige week. De Servische regering kan het zich internationaal niet veroorloven... een al te grote mond op te zetten. De bombardementen op Libië worden niet gesteund, heet het droog. Maar wie tussen de regels van de officiële reacties doorluistert... hoort meer dan bezorgdheid. Die voelt de ingehouden woede. Op het internet wordt er helemaal niets ingehouden. Op een YouTube-filmpje is Joschka Bros te zien, de kleinzoon van Tito. Decennia lang de sterke man in Joegoslavië en persoonlijk bevriend met zijn Libische collega. Tijdens een pro kaddafi demonstratie in Belgrado richtte Bros zijn pijlen vooral op Frankrijk. Het doel van de agressie tegen Libië is olie. De Fransen hebben tot nu toe niets gewonnen in de landen die al eerder door de Amerikanen en de Britten zijn aangevallen. Daar willen ze verandering in brengen. En daarom lopen ze nu voorop bij de aanvallen op Libië. Klik een beetje verder en je komt terecht op de Facebookpagina Steun aan Muammar al gaddafi van het Servische volk. Steun voor een vriend staat erboven. Iemand heeft er een al wat oudere anti-regeringsrap opgezet. De pagina heeft sinds het begin van de bombardementen in razend tempo... de sympathie van meer dan 60.000 mensen verworven. Iemand die zich Radha Torbica noemt schrijft... Dood aan het fascisme en steun voor de arme onschuldige mensen in Libië. Bezetters, de tijd zal komen dat jullie de rekening gepresenteerd krijgen. En Jovan Lavanda wil het volgende kwijt. Kolonel Gaddafi heeft in 40 jaar aangetoond dat hij een goed mens is. Een mens van principes. Zijn de wereldleiders die hem nu aanvallen ook zulke mensen? Doele Ten tenslotte, die schrijft... Kop op, broeders. De Servische wapens komen eraan. Zodat jullie de Europese varkens en de Amerikaanse idioten een oor aan kunnen naaien.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 JustLease.nl, de nieuwe standaard in online autolease. Ga naar JustLease.nl Radio 1, het NOS Journaal. Gedeeltelijke de meltdown in Fukushima en opstandelingen claimen verovering Sirte. Goedemorgen, half acht is het, ik ben al negens. De Japanse regering gaat ervan uit dat in de afgelopen tijd in de kerncentrale van Fukushima splijtstofstaven gedeeltelijk zijn gesmolten. De vrees dat er in een reactor 2 zo'n gedeeltelijke meltdown is geweest bestond al een paar dagen. In het gebouw staat een laag water die radioactief besmet is en die straling is veel hoger dan gedacht, zegt atoomfysicus Wim Turkenburg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 Bye 100% we are sure We remove him we don't accept him president again Never. Turkije wil onderhandelen over een staakt het vuren in Libië Turkse premier Erdogan zegt dat de militaire acties in Libië kunnen uitlopen op oorlog als in Irak en Afghanistan dat kan volgens hem desastreuze gevolgen hebben voor Libië en voor de NAVO Turkije wilde tot voor kort niet dat de NAVO het commando zou krijgen over de militaire acties. Toch gingen de 28 NAVO-landen gisteren akkoord dat het bondgenootschap de leiding volledig overneemt van de Verenigde Staten. De NAVO is er klaar voor, zegt secretaris-generaal Rasmussen. In the past week, we have put together a complete package of operations in support of the United Nations Resolution. By sea and by air, we are already enforcing the arms embargo and the no-fly zone. And with today's decision. We gaan beyond. Een flinke klap voor de Duitse bondskanselier Merkel bij de deelstaatverkiezingen. Haar partij, de CDU, verdwijnt na 58 jaar. waarschijnlijk uit de regering van de belangrijke deelstaat Baden-Württemberg. De Groenen waren de grote winnaar van de deelstaatverkiezingen. We hebben we En nu hebben we de historische wende in dit land bereikt.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 In de Verenigde Staten is de uitvinder van superlijm overleden. Harry Coover deed zijn ontdekking in de Tweede Wereldoorlog... toen hij werkte aan een doorzichtig vizier op geweren. Het materiaal dat hij daarvoor gebruikte... plakte tot zijn grote frustratie overal aan vast. Een paar jaar later bracht Coover wel zijn superlijm op de markt. President Obama gaf hem vorig jaar nog een hoge onderscheiding... voor zijn uitvinding. Harry Coover was 94 jaar. En dat was nieuws nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De dag die begint behoorlijk koud. In Twente en op de Veluwe vriest het zelfs 4 à 5 graden. In Zeeland en langs de Waddenkust is het met plus 4 een stuk minder koud. Nou, de meeste plaatsen is op dit moment nog op een wolk, Maar vanuit het noorden krijgen we wel wat wolkenvelden. Er kan ook een spat regen vallen. In de zuidelijke helft van Nederland blijft het vrij zonnig. En vanmiddag lost de bewolking in het noorden steeds meer op... en dan komt daar ook de zon weer goed tevoorschijn. Er staat een zwakke tot net matige noordwestenwind... Met het wordt op de Wadden en langs de Waddenkust een graad of acht. En in het zuiden van het land loopt de temperatuur op naar 12 graden. Morgen, dinsdag, dan krijgen we nog een vrij zonnige en droge dag. En met 11 tot 15 graden wordt het morgen ook iets warmer dan vandaag. Na morgen draait de wind naar het zuidwesten. Dan is er dus meer bewolking en van tijd tot tijd valt er ook lichte regen. Maar na morgen is het wel minder koud. En als de zon er goed bij komt, wordt het misschien later deze week nog 20 graden. Kortom, vandaag en morgen is het nog vrij fris, maar zonnig. De rest van de week verloopt licht wisselvallig, maar wel iets warmer. AMB verkeersinformatie. 24 files, 90 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is nog steeds minder dan gemiddeld op dit tijdstip. Op de A1 Hengelo-Apeldoorn, daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Deventer Oost en Twello staat 4 kilometer. Alle rijstrokken zijn wel weer open. Langste file van dit moment staat op de A27 Gorkum Breda. Tussen Nieuwendijk en knopend Hooipolder. 10 kilometer door een ongeluk. De linkerraadstok is ook afgesloten. Verkeer vanuit Gorkum naar Breda kan het beste omrijden via Rotterdam. Over de A15 en de A16. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 6 over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via nos.nl, via internet dus en via Twitter. Ons account is NOS Radio 1. Wij blikken vooruit op een loodzware week voor defensieminister Hans Hille. Morgen moet hij zich namelijk verantwoorden... voor die mislukte evacuatie op het strand van Seerte. En de grote vraag is of hij dat debat zal overleven. Politiek redacteur Joost Vullings. Joost, oppositie is zeer kritisch, dat is duidelijk. Eigenlijk ook wel logisch. We moeten misschien even kijken naar zijn politieke vrienden. De regeringspartijen VVD, CDA en misschien ook even naar de PVV. Eerst maar eens naar VVD en CDA. Hoe staan die hierin? Nou, die hebben uiteraard een hele hoop uh, kritische vragen, maar niemand die vindt uh, dat hij moet opstappen, Hans Hille. Het is vooral belangrijk om lessen te trekken voor de toekomst. Wat is er misgegaan? Wat kunnen we ervan leren? Kijk, en bij VVD en CDA hoor je ook veel, ja, stel nu dat die Nederlander daar nog had gezeten, dan was die misschien nu gebruikt als, als menselijk schild, of, of wie weet was die dan wel uh, omgekomen... En dan mag de overheid misschien wellicht af en toe best een risico nemen. Dat is de andere kant van de medaille. En laten we dat niet vergeten. Hmm. Ja, Joost, uh, Geert Wilders was al eerder uh, negatief. Zullen we dat zeggen? Over van, Hans Hilling. Ja, uh, ja, dat Hille. mag je geruststellen. Precies, ja. dat zullen we dat maar zo zeggen. En, en ja. hoe staan ze hier nou in? Ja, ze hebben zich er nog niet echt over uitgesproken. En dan bel je met VVD'ers en CDA'ers... want die hebben natuurlijk een wat makkelijker contact met PVV'ers dan wij. En dan vraag je van, ja, hoe staan ze erin? Dan zeggen ze allemaal, nou, we gaan ervan uit dat zij de minister zullen steunen. Maar als je dan vraagt, hoe weet je dat zo zeker? Dan zeggen ze, ja, dat weten we eigenlijk niet... want we hebben eigenlijk nog niks gehoord van de PVV. Maar de redenering is dan, ja, als Wilders het plan zou hebben... hele weg te sturen, dan zouden we al wel een signaal gekregen hebben... dus het zit wel goed... Uh, nou, ik heb ook wel het idee dat dat wel, uh, wel klopt voor dat gevoel. Oh. Het is natuurlijk wel zo dat deze kwestie valt buiten het gedogen kort. Dus in principe heeft Wilders wel zijn handen vrij om te doen en laten wat hij wil. Mm. Nou, dat is dus even afwachten wat zij gaan doen. Hoe vervelend is deze kwestie voor de premier, voor Rutte? Nou, volgens nog straalt het niet op hem af. Maar ja, hij zit ondertussen wel met een hele ja, gedeukte buitenlandhoek. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken lag al eerder onder vuur in een debat over een Nederlandse mevrouw die in Iran uh, is omgebracht. Mm -hmm. Nou, Hans Hille had al een zware aanvaring met de Tweede Kamer over integriteitsincidenten bij Defensie. Ja, kijk, en als leider van een minderheidskabinet zal hij dinsdag in dat debat er toch voor moeten zorgen dat de verhouding met de oppositie er niet al te veel onder leidt. En hij moet er natuurlijk ook voor zorgen. Uh, dat het geen splijtzaam wordt in de coalitie. Want iedereen gaat er dan wel vanuit dat uh, Wilders bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld gewoon minister Hans willen laat zitten. Maar wie weet wordt er wel een motie van treuners ingediend door de oppositie. Dan mag de minister blijven, maar dat, dan ben je wel eigenlijk toch wel beschadigd. Dat is toch wel een kras op je bladsoen. En wat gaat Wilders dan doen? Nou, dan moet uh, Rutte natuurlijk weer uh, de verhoudingen in de coalitie managen. Dus uh, hij moet wel aan de bak deze week. Ja, wordt hoe dan ook een interessante week. Joost Vullings, dankjewel. Tijd voor de sport, Tom van de Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. WK Baanwielrennen in Apeldoorn zit erop. Uh, groot evenement in eigen land. En dan presteert Nederland helemaal niet in het begin. Maar het kwam toch nog goed. Blijf verrast. Ja, ja, toch nog wel redelijk verrast, want het was een wel een goed weekend uh, uiteindelijk voor Nederland. Met een gouden, een zilveren en drie bronzen medailles. Uh, maar we zijn ook Nederlanders, we moeten ook reëel zijn en kijken naar de waarde van die medailles. Marianne Vos, haar zevende wereldtitel, ongelooflijk. Maar het was helaas wel een niet-olympisch nummer. Het zilver van Mulder op een niet-olympisch nummer. En dan hebben we drie bronzen, waarbij Mulder zijn, uh, uh, zijn bronzen-keirin-medaille is een olympisch nummer. En Wild op, de, op het omnium bij de vrouwen, dat zijn olympisch. Nummers. En Schep en Theo Bos haalden ook brons, ook op een niet-olympisch nummer. We zitten 15 maanden voor de Olympische Spelen. Het is allemaal olympisch. Uh, Vos wil ook naar die Olympische Spelen. Je zou zeggen laat haar dan gaan. Maar uitgerekend op dat omnium had ze zich niet geplaatst. Daar had uh, Wild en die maakte haar plaatsing waar overigens hoor, met die bronzen medaille. Ja. Dus het is uh, alles bij elkaar geen slecht resultaat. Het was overigens een prachtig weekend uh, voor een volledig uitverkochte Apeldoorn. Dus in dat opzicht was het een zeer geslaagd evenement. Nederland mag zeker trots zijn op zijn medailles. Maar het olympisch perspectief van die medailles, dat maakt het dan toch ja, iets minder mooi uiteindelijk dit weekend. Hmm. Toch niet helemaal tevreden dus. He? Nee. Even naar het uh, Formule 1 seizoen. Want het afgelopen weekend was de eerste Grand Prix ja. uh, in Melbourne met nieuwe regels om het allemaal wat spannender te maken. Wat heb je daarvan gemerkt? Nou ja, extra vleugels. Dan heb je PK-kracht uit de bocht. Ik lees het ook maar, door, want ik ben daar ook niet zo'n enorme kenner in. Uh, banden, dat snappen wij wat beter, die je minder vaak mag wisselen, zodat het allemaal wat spannender zou worden. In dat opzicht is het niet gelukt. Vettel was uh, heer en meester, de heersende jonge Duitse wereldkampioen. race een beetje van start tot finish uh, aan kop. Tegenwoordig is het spannendst als we even gaan tanken of banden wisselen. Daar moet het allemaal gebeuren. Nou, daar gebeurde niet zoveel Hamilton uh, bekende namen. Alleen Petrov, een jonge Rus, uh, werd derde. Dat was dan wel verrassend en hoopgevend. Alonso de vierde. Dus het lijkt er een beetje op dat we uh, voortgaan daar waar we gebleven waren. Met bekende namen die verschrikkelijk mooi en hard rijden. Maar echt spectaculair met die formule. Eén wil het wat mij betreft de laatste jaren toch maar niet worden. Omdat ja, ze zo pro professioneel zijn, het zo goed uh, geregeld is... dat het lijkt wel of het bordje inhalen verboden uh, langs de kant gezet kan worden. Want ja, het lukt gewoon niet meer. De verschillen zijn daarvoor te klein geworden. Goed. Meer over de sport kunt u trouwens vinden op onze website nos.nl. Tom, dank je. Hoi. Op Mars van de rebellen en de opstandelingen in Libië lijkt voorspoedig te verlopen. Horen we zo meer over. Onder andere van onze verslaggever in Libië. Eerst naar de AWB voor de verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het wordt langzaam drukker op de weg, Marcel. Er staat nu 100 kilometer aan files. Eigenlijk weinig bijzonderheden. Bij Den Haag loopt het vast op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knopend ippenburg staat er drie kilometer. Een kapotte vrachtwagen. En uh, daarom is daar de rechterrijstrook dicht. A27, Gork en Breda. Daar is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn weer open. Maar tussen Werkendam en Hank staat nog vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rense en Marcel Oosten. 12 minuten over half acht is het. In Libië rukken de opstandelingen steeds meer op naar het west. Die hoort het al even van Marcel. Dit weekend namen ze de steden Binjawad, Brega en ook Lanoev in. Het Gaddafi-bolwerk Seerte zou nu ook in handen zijn van de opstandelingen. Aanhangers van Gaddafi zouden zich hebben teruggetrokken richting Tripoli. Wij praten erover met Lex Runderkamp, die is in het oosten in Benghazi. Lex, kan je uitleggen waarom die Gaddafi-troepen zich terugtrekken richting Tripoli? Nou ja, met steun van de bombardementen van de internationale coalitie is de druk op Gaddafi zo groot geworden dat hij uh, geen stand meer houdt. De rebellen hebben nu al. Meer dan nou zeven, acht, negen steden aan de oostkust in handen en ja en trekken de kant op van staten als uh, Mirata en, uh, en Tripoli. Het is vooral omdat Gaddafi's troepen zich nauwelijks nog in die gebieden konden bevoorraden met munitie en diesel en voedsel. Uh, ja, en natuurlijk de steun van de bombardementen van de internationale coalitie... die gewoon al het zware materieel van Gaddafi, waar hij zijn voordeel uithaalde, uh, af heeft genomen. Ja, het, het werkt dus, die tactiek van uh, inmiddels de NAVO die het commando heeft overgenomen? Nou ja, het werkt in zoverre dat, natuurlijk, dat ze de randen van wat mogelijk is hebben opgezocht... door uh, ook de tanks van Gaddafi, voor zover ze niet zich richten op de, op de populatie, uh, op burgers uh, in Libië... toch ook aan het uitschakelen zijn. En daardoor zeggen de rebellen hier eigenlijk, de opstandelingen zeggen... ja, het is, we voelen het als onze eigen luchtmacht. Ja, Seerte zou inmiddels ook in handen zijn geboorteplaats van Gaddafi... van de opstandelingen. Libische staatstelevisie meldt dat internationale vliegtuigen Seert... hebben gebombardeerd. Wat weet jij? Nou, ik werd vannacht hier in Benghazi, aan de, in het oosten van Libië... om vier uur vannacht werd ik wakker door enorme explosies. Ik dacht van, hè, hier is wel helemaal geen oorlog meer, wat is hier aan de hand?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 ja, desastreus voor Gaddafi. Want waar twee weken geleden, laten we maar twee weken aanhouden, opstandelingen nog geen schijn van kans maakten tegen Gaddafi... is nu, zegt u, door de steun van de NAVO, de beschietingen vanuit de lucht... de zaak volledig omgedraaid. Ja, ik denk dat het nu veel preciezer gebeurt. Waar we voordien... De no-fly zone, hè? dus het niet vliegen wel handhaven, maar hier en daar eh, de, laten we zeggen, concentraties van troepen aanvielen, wordt er nu gewoon gekeken van waar zijn ze bedreiging. Eh, Gaddafi zelf die klaagt er ook over, die zegt van eh, ja, jullie zijn bezig om eh, mijn onderhandelingspositie straks, om die te verzwakken, want eh, jullie vallen de burgers aan, maar dan noemt hij lege kampen, checkpoints, eh, concentraties van tanks. Ja, dat is precies de bedoeling van de NAVO, om, om die uit te schakelen. En meneer Marco, u noemt het al even, onder leiding van de NAVO, dat is nu formeel zo sinds gisteravond. Is dat nou alleen een papieren besluit of heeft dat ook effect in de uitvoering? Nee, dat is geen papieren besluit. Het betekent gewoon dat nu, laten we zeggen, de, de inzet ook precies daar wordt gedaan waar die ook nodig is. Wordt dus effectiever? Veel effectiever, omdat men met intelligence precies weet waar, hoe, wat en wanneer. Uh, ze dat doen. En uh, ja, er zijn natuurlijk uh, de wapens die de laatste tijd de luchtmacht hebben gekregen, dat zijn precisiewapens Dus uh, alleen maar uitschakelen datgene wat nodig is en, en nagenoeg geen collateral damage. Dus, uh, ja. Je hebt het kunnen zien op de tv of op internet uh, dat een tank uitgeschakeld wordt met een uh, laserge uh, lasergestuurde bom. Ja, en dat is uh, heel precies. Zou het kunnen dat de opstandelingen, nu ze het momentum terug hebben, um, kunnen doorstoten naar bijvoorbeeld Tripoli? Ja, ze zullen dat wel proberen. proberen maar we hebben natuurlijk wel één probleem. Uh, rond Tripoli is nog een heel grote groep burgers uh, die ook aanhangers zijn van Gaddafi. Ja, en uh, we hadden altijd gehoopt dat, die, uh, dat er een kantelpunt zou komen. waarbij alle burgers zich tegen uh, Gaddafi zouden kiezen. Dus ook, ook het establishment rond Gaddafi. Uh -huh. Dat zie ik op dit moment nog niet gebeuren. Uh, het kan zijn dat, uh, dat ze proberen die kant op te gaan... maar dan kom je toch in een in een, wellicht in een soort burgeroorlog terecht. Wat heeft Gaddafi nog over eigenlijk? Ja, hij heeft nog zijn reguliere troepen die zich terugtrekken. Uh, en als hij ach, de waanzin ten top zou drijven... dan zouden ze laten we zeggen, in en rond Tripoli tot laten we zeggen, een stadsguirrilla-gevecht tegen elkaar hmm. kunnen komen. Maar dan hebben we het dus over manschappen met handwapens. Ja, want uh, de zware wapens heeft hij niet meer. Uh, we zien nu dat die gewoon uitgeschakeld worden. Ja, want als hij ze naar buiten rolt, komt er een vliegtuig. Ja, ja oh. maar uh, het is wel, we zien wel het einde van Gaddafi nader natuurlijk. Hij zal wat moeten. En uh, hij heeft nog steeds uh, in formele zin de optie van onderhandelingen. Uh, ik denk dat hij daar uh, op een gegeven moment z'n na zal trachten terug te grijpen. Maar dat houdt niet in dat dan de opstandelingen hun uh, opmars stoppen natuurlijk. Is het denkbaar dat de NAVO uh, ook de troepen van Gaddafi um, letterlijk gaat bombarderen? Ja, daar zijn ze nu mee bezig. Maar, maar ook met... als ze zo gegroepeerd rondom Tripoli zijn, want dat wordt een bloedbad dan. Uh, nou nee, ja, maar het ligt eraan. We praten alleen over, laten we zeggen, lege concentraties. Mm -hmm. We praten niet over, over het aanvallen van burgers. Dat zal de NATO beslist niet doen. Ja. Dat is ook, laten we zeggen, echt niet de bedoeling. Ja, Turkse premier Erdogan heeft nog in een interview met de Britse kant The Guardian gezegd dat Turkije wil onderhandelen over een staakt het vuren. Wanneer zou het daar tijd voor zijn? Wanneer stop je zo'n missie, het bombarderen, en begin je te praten, te onderhandelen? Uh, ik denk dat nu ongeveer het tijdstunt komt als uh, Gaddafi slim is en hij wil nog wat redden, dan zal hij dat uh, zeer snel doen. Kijk, maar dan moet, Erdogan... van, moet het van hem komen? Uh, ja, Erdogan die heeft al, al meer gezegd. We moeten de missie precies uitvoeren zoals de VN-resolutie die beschrijft. Dus alleen maar de burgers beschermen. Dat is ook zo'n reden geweest waarom Erdogan zo lang twijfelde om de NAVO de leiding te geven. Uh, in formele zin uh, stelt hij ook voor, we gaan naar de onderhandelingstafel.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 Het is 10 minuten voor 8. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan weer eventjes naar uh, Joris van der Kerkhof. Die is vanochtend in Almere. En dan gaat het om de vraag hoe groot mag die stad eigenlijk worden. De PVV hoorde u eerder vanochtend. Vindt het wel genoeg zo? Wat vindt eigenlijk de rest van de politiek in Almere, Joris? Nou, er wordt een, een vraag gesteld aan de mensen die hier wonen. Die kunnen ze natuurlijk antwoord op geven. 2000 mensen die, die hebben antwoord gegeven over hoe dat moet worden. 190.000 nu. 250.000 over een paar jaar, 350.000 een aantal jaren verder nog. De PVV die wil niet dat het groter wordt als er in ieder geval geen rekening wordt gehouden... met het, met het vervoer, met de, met de auto's die dan de, de stad uitrijden. Er zijn nu al zoveel files. Mevrouw, goedemorgen bij het Centraal Station. U loopt hier met uw grote winkelwagen. Het gaat in deze uitzending van het Radio Engels, dan gaat het over, over hoe groot de stad moet worden hier... Dit ziet eruit als een grote stadsprobleem, dat u uh, uh, op straat leeft. Uh, nee, dat is niet zo. Dus, uh, wat wilt u er verder over weten? Hoe fijn het is om in Almere te wonen. Ja, het is veel groen. Dus... En wat loopt u hier dan met uw winkelwagen, met al die spullen erin? Uh, boodschappen doen iedere dag weer. En uh, gewoon het dagelijks leven, met de mensen praten. En hoort u dan veel, als u zo buiten aan het rondlopen bent... hoort u dan veel mensen zeggen van Almere kan nog wel een stuk groter? Nee, ik vind het groot genoeg zo. En waar merkt u dat aan voor uzelf dat het groot genoeg is? Ja. De meerderheid van de mensen is... Die uh... vindt dat wel groot genoeg zo? Ja. ja. En wat gaat u dan vandaag doen met al deze spullen? Uh, de op van uh, Spoor En dan? 14 B dan gaat u daar staan. Nee, dat wordt dan zo verwezen. Ja, ik vind het zo typisch dat u hier rondloopt uw, met, u, met, u, met uw winkelwagen en al die spullen daarin. Dit ziet er wel uit. Als je zo in Parijs zou rondlopen, dan zou je denken van er is een brug en daar woont u onder. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Nee, nee daar is het ook veel te koud voor. Maar uh, uw schoenen zijn ook wel een beetje koud, die, uh, die pantoffels die u aan heeft. Nee, dat, dat zijn gewoon wandelschoenen hoor. Ja, maar het is echt niet koud. Nee, maar voor mijn voeten is dat wel nodig. <laughs> ja, ja, okay. hoe, hoe lang woont u hier? Van 1988. En hebt u de 1988, stad, dus dat... Een Discle, disclee uh, Discle vraag. Hoezo dan? Een herhalingsvraag. Oh, zo. Op die nee, manier. Had ik het al gevraagd niet, dan? In dus... <laughs> nee. 1988. En u hebt het hier wel enorm zien veranderen. Want in 1988 ja. was er vooral veel wind. Misschien ook wel heel veel groen. Maar niet zoveel huis als nu. Nee, nee, het Het ja, is toegenomen, ja. En ik, mooie woningen, toch, in Almere? Het is mooi wonen. En ja. woont je in een groot huis? Ik uh, praat er verder niet over. <laughs> nee, okay. Wens ik u een hele fijne dag. Een gezegende dag. U ja, ook, een gezegende dag. Nou, zo dadelijk onder het station ja. door. Daar staat een enorm groot huis, het WTC, groot kantoor. En daar eh, praten we met de vertegenwoordiger van de, van de Partij van de Arbeid. Die wel graag wil dat de stad groter wordt dan dat die nu is. Het NOS Radio en Media overzicht. Ik dacht dat hij al klaar was. Veel aandacht in de media voor Libië. De opstandelingen winnen terrein. U hoorde dat net. Dit weekend rukten ze een flink eind op naar het westen. Even kijken bij Al Jazeera. Daar meldt de woordvoerder van de opstandelingen... dat hij positief verrast was door het gebrek aan tegenstand in Sirte. Het Gaddafi-bolwerk. Opstandelingen denken zelfs al over een aanval op Tripoli. Daar wordt volgens hun woordvoerder de echte strijd verwacht. Franse persbureau AFP meldt zojuist... dat. Er negen krachtige explosies in Sier te zijn gehoord. De Libische staatstelevisie klinkt zoals te verwachten was, een andere boodschap. Engelse en Arabische teksten onderaan het scherm proberen duidelijk te maken dat het vertrouwen onder de Gaddafi-aanhangers groot is. Staat onder meer dat de mannen, vrouwen en kinderen in Libië geloven en de overwinning in de overwinning op de zogenaamde koloniale kruisvaarders. Ook anders in de Arabische wereld is het nog altijd onrustig. Zo ook in Jemen, waar de positie van president Saleh onhoudbaar lijkt te worden. In een interview met al Arabiya vertelt de president dat hij vrijwillig wil vertrekken. Uh, aan emigreren wil ik geen moment denken. Ik ben niet op zoek naar een huis in Jeddah of in Parijs. Over het laatste nieuws over Libië kunt u natuurlijk ook terecht op onze website. NOS.nl, een live blog is daar. en u verzekerd van de laatste ontwikkelingen in het Noord-Afrikaanse land? U kunt ook gewoon blijven luisteren. In de nationale en internationale media ook veel aandacht voor Japan. Japanse zender NHK meldt op de website... dat het herstel van de koelsystemen in de kerncentrale... nog meer vertraging heeft opgelopen. De splijtstofstaven zijn overhit, U heeft daarover gehoord in het Radio 1 voornaam Ook op Twitter veel over Japan. Zo twittert Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren... dat de meltdown in Fukushima, reactor 2... en enorme desinformatie niet zonder gevolgen kunnen blijven. Kernenergie heeft geen toekomst in Nederland. Ja, en we ontkomen er niet aan in de ochtendkranten... Veel veel aandacht voor Justin Bieber. De jonge popster staat op de voorpagina's van AD, Trouw en ook de Metro. En op de voorpagina van Spits staat een uitzinnig groep jonge meisjes te schreeuwen. U heeft ze ook gehoord bij ons. Volkskrant besteedt op de voorpagina aandacht aan de protesten in Engeland. Die zijn gericht tegen de aangekondigde bezuinigingen van het kabinet Cameron. Britse krant The Daily Telegraph waarschuwt dat anarchisten het gemunt hebben op het huwelijk van Prins William en Kate Middleton, 29 april. Commissaris van de Londense politie zou dat de krant hebben toevertrouwd. Zaterdag zochten anarchisten al de confrontatie met agenten tijdens een demonstratie in Londen. Ze zorgden ook voor vernielingen bij onder meer winkels en bankgebouwen. Nou, nog even naar RTV Rijmond. Daar vertellen bewoners van het Zuid-Hollandse Goudswaard... dat ze niet zo blij zijn met hun prijs van de postcode loterij. Veel gezinnen uit het dorp hadden de zogenaamde truckprijs gewonnen. Ja, nou eigenlijk konden zij met hun lot een prijs op de website uitzoeken... maar uiteindelijk kregen ze fietsen. Ook leuk. Dus per gewonnen lot één fiets. Veel mensen hadden meerdere loten en hebben dus nu meerdere fietsen gekregen. Maar ze vragen zich af wat ze met vijf stad fietsen moeten op het platteland. Ja, dat is ook zo wat. Fietsen. Ieder zo zijn eigen probleem, denk ik dan. En na acht uur in het Radio 1-journaal gaan we weer snel naar Japan. De centrale Fukushima levert weer problemen op. Het gaat daar helemaal niet goed. U hoort uh, de heer Schram van het NRG. Een petten die analyseert de gegevens die hij binnenkrijgt. Maar we bellen ook met Greenpeace die een eigen meetteam daar heeft in de buurt. Want die vertrouwen de meetgegevens van de Japanners allang niet meer. EK-voetbal op Radio 1. Morgen om 8 uur. Wat hebben wij gezien? Wat heeft de assistent gezien? WK kwalificatiewedstrijd Nederland-Hongarije. Nederland wil snel gaan. Dit moet naar links, ja? NOS Langs de Lijn. Morgen om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.